8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. De politie heeft vanochtend vroeg invallen gedaan bij zeven panden in Rotterdam en omgeving. Aanleiding is een onderzoek naar grootschalige drugshandel. Een van de invallen was bij een transportbedrijf. Daar zijn elf vrachtwagens in beslag genomen. Twee mensen zijn opgepakt. Het onderzoek van de politie loopt al maanden. In april is in dezelfde zaak 500 kilo cocaïne ontdekt... in de dubbele bodem van een container. Toen zijn negen mensen aangehouden. Er wordt in Nederland steeds meer elektriciteit geproduceerd uit steenkool. Vorig jaar werd 39 miljard kilowattuur opgewekt, zegt het CBS. Dat is 35 procent meer dan het jaar ervoor. De stijging heeft te maken met de dalende steenkoolprijzen... en de opening van nieuwe kolencentrales... Daarnaast nam de vraag vanuit het buitenland toe. België wilde meer Nederlandse stroom hebben... omdat daar een aantal kernreactoren zijn stilgelegd. De productie van groene stroom nam ook toe... vooral de productie van windenergie is flink gestegen. Poolse arbeidsmigranten in Nederland worden nog steeds uitgebuit... door Malafide uitzendbureaus. Volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen... gebeurt dat ondanks allerlei maatregelen die zijn genomen... De Polen krijgen bijvoorbeeld geen overuren uitbetaald... en betalen te veel voor slechte huisvesting. Ook komt discriminatie en seksuele intimidatie geregeld voor. Vakbond FNV zegt dat er te weinig controle is op de uitzendbranche... en pleit voor beter toezicht. De Surinaamse president Bouters heeft het parlement bijeengeroepen... voor een speciale zitting over de staatsveiligheid. Wat de president tijdens die bijeenkomst morgen wil zeggen is niet bekend... Vorige week stelde de krijgsraad de amnestiewet buiten werking... waardoor het decembermoordenproces kan worden hervat. Boutersen is zelf hoofdverdachte in dat proces. Het weer nog, periode met zon, later af en toe een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig. Uitzicht op warm zomerweer is er voorlopig niet. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelof langs langzaam rijden over 5 kilometer. De A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 6. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum over 9 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 3. en 11 Bodegraven-Leiden bij Zoeterwoude 3 kilometer. En naar Den Haag op de N44 vanaf Leiden bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele middag Zandvoort en welkom bij Zandvoort op zondag. We zijn er weer vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En dat in een zonnig Zandvoort vandaag, terwijl het in de rest van het land uh, nou toch niet echt uh, lekker weer is, hoor. Ja Rob, ik heb het even gekeken op de website van de KNMI. Nou, uh, vooral in de oostelijke helft van Nederland komen onweersbuien voor. Ja. Mogelijk met hazelstenen groter dan 2 centimeter. Niet normaal. En bij de TT van Assen is het ook uh, noodweer en het verkeer vanmorgen had Daar heel veel hinder van. En er nou, eigenlijk de... niet. En er is weer de kans op uh, blikseminslag, Maar oh. niet hier. Oké, okay. nou, ik ben er blij om. Je de shocking blue uit 68. Toen was ik nog niet eens geboren. Jorden de Venus... Ik wel, ik was toen al vier jaar. Jij was al vier jaar, al vier ja. Oude. Oude. hè? Wat uh. gaan we doen vanmiddag? Ja, we gaan vanmiddag natuurlijk weer Zandvoorts nieuws in het kort... gaan we dan brengen in het nieuwe ZFM weerbericht, Rob. Dat hebben we net even opgezocht. En dat ziet er voor Zandvoort prachtig uit. Mooi. Ja, ook het kaartje wat op de website van de academie staat... Zandvoort is niet getroffen door slecht weer. Dat dus ook voor het eerst, hè? <laughs> Ja. Het is wel eens erg heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nee, dat gaan we zo'n beetje doen. En dan uh, wat we dan in de tweede uur gaan doen, dat uh, lezen we wel voor in de tweede uur. En we zullen Titi van Assen gaan volgen natuurlijk. Zojuist de start gaat om twee uur. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. We zeggen een hele goede middag. Geniet lekker van de -je weer weervraag En natuurlijk van de Zandvoorts Radio. Met heel veel goede muziek. Waaronder des van de Dobby Brothers. Hier is Long Train Running. Hey! Heel veel mooie muziek gemaakt. En dit is wel een van mijn favorieten hoor. De long train running. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort... dan luister naar de radio. Maar je kan ook naar internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En ook daar vind je de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. kan je natuurlijk ook onze eigen app voor downloaden. Is even kijken, normaal gesproken zou die dan moeten starten. Ja, dan komt hij aan. Hier is Pieter Allen. Wen my baby, when my baby smiles me, I go to Rio. De my meal. I go wild and then I have to do the summer in La Bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing. But I give in to the rhythm And my feet follow the beating of my heart Whoa, when my baby ...op deze zondagmiddag. En genieten er natuurlijk met z'n allen van. En dan uh, deze muziek erbij. Wat wil je nog meer? Ja, de Pieter Ellen en I Go To Rio. Lekker zitten op het strand bij jouw favoriete strandpavioen. En daarover gesproken. De strandverkiezing is weer in volle gang hoor. Ja, want we hebben op de website www.strandverkiezingen.nl... ...daar is een, een, een competitie aan de gang. En die loopt nog een aantal dagen. En daarin komt het al heel goed uit de bus. Nou, heel goed uh, zelfs, ja. ja. want op dit moment staat op uh, plaats 1 staat, uh, standpaviljoen aan zee, nummer 12. En op 2 staat ook het standwet uit Zandvoort. Kijk. En dat is Biesclub 10. En dat is van uh, heel Noord-Holland. Dat is van heel Noord-Holland, ja. Doen alle Noord-Hollandse plaatsen doen er aan mee. En uh, nou, het is zo dat het tot en met 7 juli is. En dan wordt er bekend mag, uh, bekendgemaakt wie er heeft gewonnen. Dus, dus hoe dus... kunnen de mensen stemmen? Ja, er moet nog veel meer bij. Ja, ja ik heb het uh, zelf natuurlijk ook gedaan. En je moet wel wat invullen hoor. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou klik. En uh, ik heb daarop gestemd. Nee, je moet echt uh, je naam en zo moet je achterlaten. En je mailadres en zo. Maar het is op de website www.strandverkiezingen.nl En daar staat dan op dat u uh, kunt uh, meedoen met, uh, met, ja, met het hele gebeuren. En dan natuurlijk een Zandvoortse badplaats uh, kiezen... en dan een Zandvoortse strandtent. Uiteraard, nee, uiteraard. Zijn, uh, niet de verkeerde plaats, want er zijn ook veel plaatsen... die hebben een, een strandtent met dezelfde naam als in Zandvoort. Dus dat moet je goed nou, Gewoon goed even Zandvoort kiezen en dan ja. uh, je keuze maken. Ja, want uh, in totaal zes paviljoens uit Zandvoort staan in de top tien. Nou, moeten nou, moet er wel gewoon tien zijn. Ja, hè? dat vind ik ook. <laughs> dat zijn nog maar vier. <laughs> www.strandverkiezingen.nl Je kan het ook doen via de CFM app die je graag kunt downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk dan even op de app onder Strandverkiezingen en laat jouw stem horen. Quand je chante la la la la la, la. parce que moi j'aime me j'aime me j'aime me pardonner je me j'aime je me j'aime me pardonner pa, pa, pam, pa, pa, pam pam pam pam take myself. You take myself. de singer van Laura Bennegan en de self-control. De zondagmiddag van uh, CFM. Show, Cor zit ook weer op zijn plekje. Koptelefoon op, Cor. Ja, dat ja, is hier weer. Ik was bezig met de koffie, hoor. <laughs> ja, alleen, daar uh, hebben we geen tijd voor, hè, dat weet je. Ik heb we zijn met radio bezig. Ik heb toch helemaal geen koffie gehad <laughs> Nee, lekker, hè? <laughs> Hoe laat was je bed uit? <laughs> nou, ik zal je vertellen, ik heb een uh, airco heb ik, uh, in mijn slaapkamer. Ja. Ik stond dus aan vannacht. En ik had mijn... Uh, mijn, mijn, mijn telefoon had ik ingesteld met alarm. Maar dat is zo'n zo melodietje met fluitende vogels en zo... dat ik dan wakker van. Maar dat hoorde ik dus niet. Nee. Dus ik ben gewoon door dat alarm heen geslapen. Ja, toen werd ik om twaalf uur... Nee, om één uur werd ik wakker. Oké, okay, mooie tijd. Ja, maar ik moest om half uh, twee met de trein. Nee. Maar je bent er, gelukkig. Ja. En uh, wat heb je voor je? Ja, ik heb nog uh, iets leuks. Dat is op uh, 16 juli. Daar kun je nog voor opgeven. Dat is bij de Safari Lodge strandtent op de boulevard Paulus Lood. Daar uh, kun je voor 17,50 meedoen met uh, zomerse houseklanken blote voet in het zand, buckets met sangria en vrienden voor het leven maken. Want dat is waar Strandverblijf, de jaarlijkse strandeditie van Dagverblijf, voor staat. Op de safari-lots gaan ze los op dampende hitjes waar de strandballen in de lucht vliegen en ze hebben daar een ballenbak gemaakt voor volwassenen. Hé, hey, wat leuk! <laughs> dat is toch zo leuk, hè? Ja. Een hele grote ballenbak. Nou, dit jaar wordt de tweede stage gehost door de Haarlemse Finest. En er worden dan uh, allemaal dislocaties verwacht. Mason, Georgie Star, Neon Lijon, Robert Da Vinci en Wise Info is te vinden op uh, Facebook. En dan even zoeken op dagverblijf. Dus niet kinderdagverblijf, maar dagverblijf. Dagverblijf. En uh, wanneer vindt die plaats? Uh, 16 juli. 16 juli nou. Van, uh, 1 tot Ja. Weer leuk feestje. Ja. Toch? Nou, we oh. straks om half drie het CFM weerbericht. Maar er is weer meer muziek op de zondag bij CFM. Hier is 21 Pilots.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 We ik to play pretend, wake up, you need the money. the job Jawel, joh, de singer van 21 pilots and stressed House. Ja, dadelijk het zie weerbericht, ziet er even wat anders uit dan het uh, landelijke weerbericht. Kijken we bijvoorbeeld naar de race op dit moment van de TT in Assen. Nou, dan gaat dat flink een keer hoor. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En wij hebben hier de zonnebril nodig. Wat een geluk hebben we ook weer. Heerlijk. Geniet lekker van het mooie zonnige weer in Salvoort En van de Zalvoorts Radio met nu Roadsports. De Toy. We begint daarmee terug naar de jaren tachtig. Ja, we gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. En dan uh, ja, beginnen we even met gisteren en vandaag. Want vandaag hebben we in ieder geval een prachtige dag, uh, Cor. Ja, vandaag is het echt uh, heel mooi weer. En uh, gisteren scheen in de ochtend nog geregeld de zon. Maar gisterenmiddag was het uh, een beetje bewolkt En in het oosten van de regio viel ook maar nog maar een beetje regen. De temperatuur stegen toen na een graadje of 18, 19... Ik heb een beetje problemen met voorlezen, op, want de printer doet het aan de rechterkant, dus er zijn wat woorden weggevallen. Ja, maar dat heb je zelf uh, bijgeschreven, toch? Ja, dat weet ik, maar ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Oké. Okay. Uh, vandaag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien en bij die buien is ook onweer mogelijk. Nou, dat is nu al aan de gang in uh, het oosten van het land en dat trekt dan een beetje deze kant op. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en er is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur wordt niet veel hoger dan zo'n graadje of 16 aan zee en 17 elders in de regio. Vanavond en de komende nacht is het droog met afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind draait naar zuidwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graadje of 14. Het is uh, jasweer. Ja, wanneer krijgen we de zomer? Ja, ja, ja. <lacht> Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de ochtend is er kans op enkele buien. In de middag is het droog met geleidelijk enkele opklaringen... en de zuidwestenwind draait naar noordwest en neemt af naar matig... en de temperatuur stijgt dan weer naar een graadje of 16, 17. Op de lange termijn wordt verwacht aanhoudend wisselvallig zomerweer... met dagelijks, dagelijks kans op buien en nee, buitjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, na een droge dinsdag draait het vanaf woensdag dagelijks om buien... en de wind gaat uit het zuidwesten waaien en is duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt, toch nog naar een vrij koele 18, 19 graden... En normaal is het eind juni een graadje of 21-22. Uitzicht op stabiel en warm zomerweer is nog steeds niet in zicht. Nee, maar toch vind ik het vandaag wel lekker weer. Ja, nou, dit is echt vandaag weer dat als het een uh, hele hete zomerse dag is geweest gisteren, dat, dan waait het vandaag een beetje lekker. En dan denk ik, ja, dit is wel lekker weer. Even afkoelen. Maar het mag voor mij wel warm worden. Ja, dat is waar. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk eens op de website van uh, onze Eigen Weerman Lex van de Oorn. www.meteo-pagina.nl Dat was het weer.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 Zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn I'm van de TT in uh, Assen. Die is stilgelegd vanwege het slechte weer op dit moment. En ze gaan hem straks opnieuw starten voor uh, 12 ronden. Even afhankelijk van wat het weer de komende tijd daar gaat doen natuurlijk. Hier is Work From Home.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 For me. Yeah. Take it to the ground, pick it up for oh, me yeah. Look back at it all, I'm for me oh, yeah. Put it right like my time oh. she She ride it like a 63 oh, I'ma buy a new CELINE Let her ride in the forest with me Oh, shit the bank, I'm her boo And she down to break the post Ride it down, she gon' go I'm gon' jump, she finesse I pipe up, she take that telefoontje wagen aan je werkgever. En dan zeg je gewoon, uh, ik werk gewoon lekker uh, morgen thuis, hè. Op een maandagmorgen kan je zelf een beetje je tijd bepalen. Toch wel lekker work from home, joh, de, de single van Fifth Harmony. Ja, er is op dit moment een uh, mooie expositie in de kerk gaande, Cor. Ja, er is een uh, expositie uh, geopend. Vanaf uh, 25 juni is die expositie aan de gang al. Dat is dus uh, gisteren, toch? <lacht> Klopt dat? Ja, ja, ja, ja. Uh, dat is de zomer-expositie Joods Zandvoort in Weld in de periode 1881 tot en met 1951. En de expositie vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap in Zandvoort die zijn uh, bloeitijd kende. Nou, vanaf. Uh, even kijken hoor. Hmm, ja, die zijn bloeitijd kende in de jaren 20 en 30. Het staat er twee keer op. Maar De ja. ene is afgebroken, de andere is. Dat. Nou, daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed van de Joodse bankiers... en de ondernemersfamilies Elsberger en Soelsbach en drie Joodse ontwikkelingsmaatschappijen in de badplaats Zandvoort. De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door 110 fotoreproducties... en daarnaast vertellen gebouwen in miniatuur, overzichtskaarten, ansekaarten, kijk- en luisterfragmenten, voorwerpen uit de vroegere Joodse hotels in Zandvoort... en een nageboot strand het verhaal. Dus ook... Ja, even kijken op de, op de webcam www.cfm-live.nl. De rechterhoek achterin is helemaal leeg. Ja, want dat is uh, meegenomen. Het, het bouwwerk van de Bomschuitenbouwclub uh, wat wij uh, mogen lenen, dat staat uh, tijdelijk daar. Ja. ja, van de expo is er vrije kataligers beschikbaar... en over de Joodse invloed op Zandvoort in de aanzienlijke Joodse gemeenschap in het kustdorp... daar is relatief weinig bekend. De tentoonstelling biedt een overzicht over de periode van 70 jaar... ...Joods grondsbezit, Joodse bouwactiviteiten en Joodse aanwezigheid in Zandvoort. Aan deze tentoonstelling werken het genootschap uit Zandvoort... ...de Raad van Kerken, het Zandvoorts Museum, de Joodse gemeenschap... ...de en de Bombschatenclub en de VVV mee. De expositie is tot en met 21 augustus gratis te bezoeken... ...in de kerkruimte van de protestantse kerk aan de Poststraat nummer 1. U bent van harte welkom op de woensdag, de zaterdag en de zondagmiddag van 2 tot 5... Dat is dus nu. Als mensen er nu heen zouden willen gaan, dan kan dat. Tot Precies uh, tijdens uh, die programma. Ja, en als er scholen luisteren die denken van... nou, het is misschien wel leuk om een keer naartoe te gaan met de hele school. Je kunnen alleen op afspraak de expositie bezoeken... maar dan ook buiten de openingstijden om. Oké. Okay. En weet je welke bouwsel er staat? Wat uh, eerst hier stond in de studio? Ja, ik kan het me wel herinneren. De Passage maar... is dat. Oh, ja, de Passage. De Passage. <lacht> ja, Zo'n mooi bouw, bouwsel van uh, ja. onze benedenburen... de Bomstrijdse bouwclub. We trouwens heel veel uh, mooie dingen. Elke dinsdagavond kan je daar trouwens een bezoekje brengen. Aan de tolweg ja. Tina, kan je gewoon binnenlopen. Bij onze uh, benedenburen. Gezellig. En misschien even boven kijken. Ja. Of niet of niemand is, maar goed. <laughs> Dat merk je vanzelf dan wel weer. Voor een interview. Ja, het is 13 minuten overal half drie geworden. Wij zeggen Zandvoort een goede middag. En hou de radio lekker aan, hè. Want we zijn er de hele middag bij CFM. Met heel veel uh, gezelligheid op de Zandvoors Radio. Cor en Rob... Niet Corridor, maar Corridor op de het tussen 2 en 5. Met Salvo op zonne en Leeuwdek nu. Sunshine Reggae! It's a good bye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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh. Oh. Op CFM vanuit Zandvoort. Ja, en dan ga je lekker luisteren naar de 106.9 FM. Daar ontvang je ons idéal kabel 104.5 via internet, de CFM app en nog veel meer andere manieren. Waarop ook onder meer de TV. Say you don't know me. Allright, Yeah. ik van onze collega Cor, uh, daar hebben we het over Ruud Jansen, dat hij niet echt houdt van de muziek van de jaren 80, maar Starship vindt hij dan wel weer goed. Onbegrijpelijk. Dus, Ruud, mocht je op dit moment luisteren, deze speciaal voor jou, je hoort We Built This City. Ja, de zomer in Sofort, en dat betekent heel veel activiteit, daar hoor je straks om half vier veel meer over, maar we pakken er even eentje tussenuit en dat is de toeristenmarkt. Ja, dat is een heel leuk evenement, want uh, op 1 juli begint dat. En iedere vrijdag in juli uh, zal er dus een toeristenmarkt plaatsvinden... op het Gasthuisplein in Zandvoort. Dat is een sfeervolle markt, gericht op de toeristen en andere bezoekers. Kun je lekker snuffelen op de markt... en een uh, hapje en drankje in het centrum doen van Zandvoort. Nou, het is allemaal op een zomerse avond, want nieuw... markten zijn normaal overdag... maar deze markt staat er tot 10 uur s'avonds. Dat is mooi. En dan uh, nou hoop ik ook dat het nou een beetje gaat komen... dat we echt toeristische uh, snuisterijtjes en dingetjes gaan krijgen... Waar zandvoort op staat, want dat hebben we bijna niet. Als je gaat kijken van wat er allemaal te koop is, die aan, nou, dan heb je gewoon 45 winkels daar en dan koop je de meeste Preulalia waar je Girolo op staat. Maar hier in Zandvoort, het is niet eens een glas te kopen. Uh, nou, zandvoort ik op voel staat. een uh, souvenirswinkel uh, aankomen. Ja, maar ja, die souvenirswinkels die hebben natuurlijk maar een bepaalde periode dat ze kunnen verkopen. Dus het probleem is altijd van ja, dan moet je het hele seizoen door, moet je zo'n winkel huren. Nou ja, pandje in de Kerkstraat, kost 5.000 per maand. Ja, dat gaat hem niet worden natuurlijk. En dan ga je er in de winter uh, wat anders in doen. Ja. Facilis wat, facilis wat? Paaldansen, maar ja, dat mocht ook, Paaldansen. Niet. Dat mocht ook wel niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar goed, ik uh, ben benieuwd of er dan ook uh, typische Zandvoortse producten komen. En dat hoop ik dus wel, want dit is natuurlijk de eerste aanzet. Als dat begint te lopen, dan gaan mensen dat uh, laten maken... en dan kan je straks een leuk glas kopen met Zandvoort erop. Nou, heel goed. Nog even, uh, wanneer is die? En juli is het hier aan het begin op vier uur middags en het duurt tot 10 uur s'avonds. Wordt gezellig, hier is Bailar. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Mueve dale, dale. We kijken nog even naar de sport vanmiddag, want er gebeurt weer heel veel, hè he, trouwens. Zo de herstart van de TT in Assen, de race die even tijdelijk stil is gelegd vanwege het slechte weer daar, kunnen we ons niet voorstellen hier in Zalvoort, hè? Want wij beschitteren het weer natuurlijk. En zometeen om drie uur gaat de volgende achtste finale van het EK voetbal beginnen in Frankrijk. En dat is toevallig, want Frankrijk speelt zelf vanmiddag vanaf drie uur tegen Ierland. En ook die wedstrijd gaan we in het volgende uur voor je in de gaten houden. Blijf lekker ruiseren naar CIVM Zandvoort op zondag.